Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De kans dat Nederland het geld terugkrijgt dat ten onrechte is uitbetaald aan Bulgaren... is buitengewoon klein. We kunnen geen ijzer met handen breken, zei staatssecretaris Wekers in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om een bedrag van 2,4 miljoen euro aan onterechte toeslagen. De staatssecretaris deed op aandringen van de Kamer de toezegging... dat hij de kwestie bij zijn Bulgaarse collega zal aankaarten. Wie de webcam van zijn computer niet gebruikt, kan die maar beter afplakken. Dat adviseert justitie. Volgens de landelijk officier van justitie die zich bezighoudt met cybercrime... maken hackers steeds vaker misbruik van camera's en microfoons op computers...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 In Drenthe is een ondergrondse hennepkwekerij ingestort in de tuin van een seksboerderij. De politie groef de kwekerij deels uit, waardoor een van de wanden instortte. Daarna ontstond brand, waarschijnlijk doordat een hijskraan die de boel opruimde een elektriciteitsleiding raakte. Volgens de politie kon de brand snel worden geblust. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt vanavond en vannacht rond 5 graden. Ook morgen overdag zijn er perioden met regen of motregen bij 7 tot 10 graden. Dit was het we Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van 5 kilometer en langer staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen het knooppunt Burgerveen en Zoetewouden Rijn dijk 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer naar Den Haag kan beter omrijden via Wassenaar over de A44. Dan de A10, de ring van Amsterdam tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Slotermeer 5 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A10 Zuid naar Amersfoort, voorknooppunt Watergraafsmeer 6. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft 5. a Breda richting Rotterdam, bij de Van Brienne Noordbrug 5, en de A 27 van Utrecht naar Breda, voor de brug bij Gorkem, 6 kilometer. Tot zover de verkeers.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 And after a pretty boy... en voor de pretty boys from Saint-Tropez, Bring Me Down. Ik zeg een hele, hele, hele fijne 15 januari. Dit jaar 2014 tijd voor een nieuwe ZFM Beachmaster. Ondergetekende weer achter de knoppak voor twee uur lang muziek... en plezier met zometeen hier door Loop. Maar, ik wil deze uitzending even beginnen met een heel mooi liedje. Het is maar een tijdje oud. Het is uh, gemaakt door Pinken die ik normaal helemaal niet zo fantastisch vind... Maar die maakte toen destijds een hele mooie plaats. Samen met de Indigo Girls. En die heette They're Mr. President. Dear Mr. President. Come take a walk with me. Come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me.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 the Mr. President, you'd never take a walk with me. Prachtig liedje, destijds uh, heel veel kritiek op geweest. Was uh, haar kritiekbrief richting uh, president George W. Bush. Pink hoorde je there, Mr. President. Aan het begin van een nieuwe ZFM Beatmaster. Uh, het is niet de eerste keer dat ik aan de knoppen uh, zit de afgelopen week. Uh, ik wil het toch even van het hart... Ik um, heb voor ik bij CFM uh, ben gekomen, heb ik een internetstation gehad. Sterker nog, die had ik tot uh, een week geleden. Dus een radio die alleen via internet te beluisteren is. En um, afgelopen week heb ik daar afscheid van genomen. Um, na drie jaar eigenaar ervan geweest te zijn het beheer te hebben... en er ook zelf heel veel uren radio op gemaakt te hebben. En dat de uurauto moest op het eind nog even omhoog. Um, ik heb uh, mijn oude radiostation afgesloten met 24 uur radio achter elkaar... Dus um, ik ben om 8 uur avonds begonnen afgelopen vrijdag... tot 8 uur s'avond de dag erop op zaterdag. Dus ik heb 24 uur achter elkaar radio gemaakt... dus ik ben een beetje moeilijk, zo kun je wel begrijpen. Um, desondanks uh, 128 euro opgehaald voor het goede doel. Helemaal fantastisch. Um, wilde ik toch nog heel even, heel even melden. was helemaal te gek. Uh, maar goed, 24 uur al radio gemaakt... en we gaan op naar de 26 in een nieuwe editie van de CFM Beachmaster... waar Utopia nu net een week bezig is op SBS6... De opvolger van Big Brother, al dus John de Mol. Gouden coin natuurlijk ook, laten we die ook vooral niet vergeten. En het is dan een, best een, een, goed, uh, een goed dingetje voor sbs die uh, al een beetje moeite heeft met kijkcijfers in jaren of drie vier. En er nu gewoon uh, 1,3 miljoen scoort bijna elke avond... met dat nieuwe realityprogramma Utopia. Ik ben wel benieuwd wat jij vindt. Kijk je het, volg je het? Heb je zo'n uh, paspoort dat je online ook op de streams 24-7 kan kijken? Wat vind je ervan? Met 1,3 miljoen kijkers moet er toch ook wel eentje zijn... die ook naar CFM luistert. Het is niet allemaal utopia te kijken, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ben wel benieuwd, heb je een mening over het programma? Wat vind je ervan? Ik bedoel, toen destijds bij de Gouden Kooi... weet ik nog wel dat er heel veel gedoe om was... dat er een moeder was, die een Natasia heette, ze, geloof ik... die een jaren de kind achter ging laten. Helemaal niks meer van gehoord, deed die discussie... terwijl er ook best wel moeders bij zaten. Ben wel benieuwd hoe jouw mening daarover is. stefan.cfmzantwoord.nl Dat is mijn e-mailadres. Um, daar kan je ook alles over kwijt. Iets wat je kwijt wil, iets wat je meegemaakt hebt iets waarvan je mij hoort zeggen waarvan je denkt van... oeh, daar ben ik het helemaal niet mee eens. stefan.cfmzantwoord.nl Dat is het e adres. Komt het allemaal hier binnen in de studio van CFM. Waar zou meteen hitjes uitkomen. Zo so wat een hitjes. Tracy Chapman, Fast Car. Leuk officie, silhouettes komt eraan. En nieuwe Maurice de jonge hond, over eten. En eerst Dirty Loops voor je. Dus is hit mee. Oh. First, I came off a ride Just like a normal girl change coming up me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 Er wordt een variant gemaakt op deze plaat met Jos Verstappen. Moet je eens checken op YouTube. Tracy Chapman, waar die hier bij ZFM Fast Car. En daarvoor Dirty Loops en Hit Me, Hit Me. Zeg, het is weer tijd voor dat ene item, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. De Nederlandse horeca is de duurste van West-Europa. Die opmerkelijke conclusie trekt Jan-Willem Grievink, directeur van Food Service Instituut bij de start van de jaarlijkse horecabeurs Horefaka... Horekava Horefa, Horeflekedekera... in Amsterdam. Ondanks het feit dat steeds meer restaurants stunten... met goedkopere drie-gangen-menu's... zijn de prijzen in Nederland toch nog zo'n 20% hoger... dan in België en Duitsland, zegt Griefink. Daarnaast dus is in ons land het prijsverschil met de supermarkt... eenvoudigweg te groot. Het instituut vergeleek de gemiddelde prijzen... van drie-gangen-menu's in verschillende landen. Juist dat prijsverschil met de supermarkt... maakt het bijna een kansloze missie... voor de horeca in Nederland, zegt hij... En dan is de vraag: ik ga vaak uit eten. De stelling van deze week. En daar mag jij antwoord op gaan geven, jouw mening ventileren. mail stefan.nl De optie van deze week. A, ja, best wel regelmatig. Alleen voor de portemonnee is dat best wel matig. Optie B, alleen met speciale gelegenheden, dat je, je ook meteen mooi moet gaan aankleden. Optie C, zelden tot nooit. Ik ben niet iemand die wat dat betreft met geld gooit. Of op CD, ik ga heel vaak uit eten bij de McDonald's. Komt u maar door. Stefan at cfmstandsvoort.nl. Ben benieuwd wat jouw mening is. Chris plays, fast forward. Non-stop, we have a beaten path before us. It was all there in plain Come on, people, we have all. Met hier bij ZFN. Zometeen ook nog Martin Garrix. Of Martin Sovek. ja, datzelfde. En Metre Jim komt eraan. Eerste update. Hier bij ZFN. Vanavond en vannacht. Van tijd tot tijd regen. Steeds verder oplopende temperaturen. Ook morgen geregeld regen, maar een stuk zachter. Dan vandaag met 8 tot 10 graden. Vrijdag veel droog. Met later op de dag een paar voorzichtige opklaringen. Dit is Metre Jim. En Kerst had er lyricsjes op te hè?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 Tu te fais ne plus poussif mais je veux dire juste pour la vie Si je reste les gens me fuiront sûrement comme la peste vos interviews m'ont donné trop de mauvaises têtes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 You brought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 night out. Daarvoor word je met de team, Helemaal overgevlogen vanuit het verre Frankrijk. je Chimethiel. Ik was dus afgelopen weekend even niet in een club. Ik was druk bezig. Um, maar als ik in een club zou zijn geweest heb ik het altijd wel eens dat ik naar beneden ga of naar boven of naar buiten. Om mee te gaan met rokers, want ik rook ook zelf niet, maar ja om nou in je eentje oud in de discotheek te blijven staan is ook weer zo wat. Uh, en dan hoor je in de verte die bas en dan weet je niet welk liedje het is. En die skill gaan we je aanleren bij CFM. Deze week de opgave Welke plaat is dit? Hé hey man, heb je nog een jooitje, <lacht> die? Is die koude. Is het is koud, hè? Het is lekker warm bier. <lacht> Goed, nog één keer de opgave. Dit keer zal ik niet erheen lillen. Moet pissen, <lacht> Tellen. Vier van de meisjes. Ik ga hard. Goed, heb je enige idee welke plaat het is? Laat het weten. Of onthoud gewoon, zo meteen krijg je het antwoord van hem. En dan gaan we die heerlijke, heerlijke plaat ook helemaal draaien. Komt goed. Things we lost to the Shit into us Lost in the fire. Meebladertje hoor. De dat de heel erg hard hier in de studio als deze komt. Hier bij CFM, Zeg, welke plaat is dit? In de club downstairs? Oh, die jungle is diep. Zou je het maar eens gaan zeggen? We gaan luisteren. Zo fijn deze. Zo lekker. Ik ga ook niet door het intro heen lullen. Dat ben ik nu ook vooral niet aan het doen. Dit is die jeugd van tegenwoordig. Flikie, flikie, flikie, flikie. Wat? Flikkie, Wat? flikkie, flikkie, flikkie, liquiditeitsbegroting. Nou kijk je grappie leuk zoet als een sappie. Oh, en, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft.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 Ze is van spektale klassen. Oh, van aardse krachten Hoe hey. Losgepast toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd Als je naar de kijkt Ja, ze is praktisch Internaal galactisch Sorry als ik overdrijf Zij als ik nou voor kijk Zelfs als ik ooit derde ben Dan weet je het dan ben ik vast vliegen in de lucht als sterrenstop. Dan ben ik losse wind, dus kan ik met tranen op mijn nek, beetje stammen op mijn nek. Lusen.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 en na een tijdje zat hij crazy in de put Toen uit de lucht kwam vallen lady lukken Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een moe kaprisetje op mijn bankje Stemklankje, voelt nog steeds brood op een klankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, en is echt dankje Weer is voor ja. Op je Goh, Olaf neemt de afstand Van je hemellichaam. lichaam Ze is van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 In the sky met diamonds on my neck, bitch, on my neck. So in sky, met diamonds, on neck, diamonds on my neck, diamonds on, zijn neck. Diamonds on my neck. De jeugd van tegenwoordig, sterrenstof. Oh, dit is ook zo fijn, wat een fijne plaatjes allemaal vanavond op het lijstje. Daar Heb ik wel enthousiast van, hoor. Echt, echt mensen ga je van genieten. Dit is echt fantastisch. Een liedje gemaakt door Elephant. Dat ga je ook horen. Er Zit een olifantje in, hier en een aapje. Waar die eruit aapje daarvan komt, weet ik niet. Ik ben niet bang voor de olifant. Elephant! En nu komt er een vrouw. is I put my on. En me true your visit is free My ass after the rats. Football to people and walk. Play the music and tell me a car. I'm jumping to France. People, I jump on France. It's the source of life. Take it from the bird that the wise. When I got De Elephants heen. Um, Samen met de Russ Fraser En music is live. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Met niet zo lang meer antwoord te geven op de stelling van vandaag. En als je nog antwoord wil geven, kan dat nog. Wel dan even wat van jou van toepassing is. Naar mijn mailadres stefan.cfmzandvoort.nl de stelling van deze week, ik ga vaak uit eten. En die stelling is gebaseerd op een nieuwsbericht... dat in Nederland de duurste horeca blijkt te zijn van West-Europa. Of het dan titel is die je wil hebben, dat is een tweede. Ik ga vaak uit eten, de stelling van deze week. optie A, ja, best wel regelmatig. Alleen voor de portemonnee is dat dus best wel matig. optie B, alleen met speciale gelegenheden... dat je, je ook mooi moet gaan aankleden. optie C, zelden tot nooit. Ik ben niet iemand die wat dat betreft met geld gooit. Of optie D nu nog openstaat. Ja, heel vaak bij de McDonald's. Laat maar weten, wat is voor jou van toepassing? Wat vind jij? Wat denk jij? Daar gaat het item over, wil ik graag weten. Stefan at cfmzandvoort.nl, maar die is de jonge hond. Die pijlt elke week een bepaalde stelling en deze week is dat dus ga jij vaak uit eten. Welk antwoord is bij jou van toepassing? Je kan nu mailen, stefan at cfmzandvoort.nl Zometeen hier, Nicky, what did I do? En dit is Drake, hold on, We're going home. Een draak van een plaat, toch? <laughs> We're going home. Zijn we met Major Jordan? Die mocht ook nog even wat doen. En het is CFM Beachmasters met nu even een lekker plaatje. Deze gasten die heet het The New Radicals. En ze hebben een heel irritant geluidje in de plaat. Wie hoort het dan? Hier luistert het CFM Beachmasters. Zometeen hier Nicky Why did I do a komt contra misery business. En eerst is de New Radicals. You get what you give. Hier bij CFM.